Zei op zijn eerste persconferentie dat de partijen het oneens met elkaar zijn over het karakter van de islam. En is dat ook precies de reden waarom de PVV niet in de regering zit. Het weer overwegend bewolkt In lokaal wat regen bij 13 graden. Morgen weinig verandering. In het weekende wordt het iets kouder. Zondag is het droog en is er ook wat zon. Dit was het Anemersjoen.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 It's there as I The club ain't even.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 Pierdo la vida y luego me lavas, es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. No, no hay, no. y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, quien te arrastra y llena.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 getting off so living just gotta go with it cause it's right Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dikter Hark met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders heeft er vertrouwen in dat het kabinet de afgesproken maatregelen uitvoert. Maar als het niet lukt een zeer substantiële daling van het aantal niet-westerse allochtonen tot stand te brengen... heeft het kabinet een probleem, zegt hij... Hij verwacht dat de nieuwe regering de rit uitzit. In het kabinet zitten mensen die er iets van willen maken, voegde hij eraan toe. Wilders heeft de afgelopen tijd met Rutte en Verhagen gepraat over de kandidaat kandidaatbewindslieden. Maar hij zegt dat hij niemand heeft afgewezen. Hij heeft ook vertrouwen in de nieuwe minister voor immigratie en asiel, Leers. Die heeft zich eerder zeer kritisch over Wilders uitgelaten. De twee hebben onlangs met elkaar gesproken. De nieuwe premier Rutte wil met zijn kabinet de hand reiken naar Nederland en naar andere politieke partijen. Dat zei hij op zijn eerste persconferentie als premier. Zijn minderheidskabinet wil ook steun proberen te krijgen voor voorstellen die niet worden gedragen door de PVV. Rutte noemde het zijn ambitie om Nederland sterker uit de crisis te laten komen... en hij wil dat afspraak weer afspraak is. Hij zei verder dat Nederland minder immigranten moet toelaten... Volgens de premier is PVV-leider Wilders ook betrokken geweest... bij de discussie over de verdeling van de posten... en de mensen die zijn aangezocht, maar hij had geen veto-recht, zei Rutte. De ANWB zegt dat het verhogen van de maximum snelheid naar 130 km per uur maar op een paar snelwegen kan. Op de meeste plaatsen is het te gevaarlijk... of worden er geluids- of uitstootnormen mee overschreden. In het regeerakkoord is afgesproken dat de snelheidsverhoging... naar 130 km per uur er komt... AWB vindt dat het kabinet ze niet alleen naar het plezier van de automobilist moet kijken. Vooral op een snelweg met aan beide kanten twee rijstroken zouden dus.